Doris, oh Doris, zeg ja en trouw met mij. Doris, oh Doris, zeg ja en maak me blij. Hou je motte maar in je jas, die kleine Charlotte en motten bas. Doris, oh Doris. Gerust je fiets mee, je paraplu en je hoestpui.